Alhamdulillah EN niet alleen maar een man die de min la la fusina la la fala mudilla fala la la la la de bedevaart te gaan verrichten, zal ik vandaag inshallah het een en ander vertellen over de handelingen van Al-Umra en Al-Hajj. En laten wij beginnen met de daden van Al-Umra. Wat dient men te doen wanneer hij Al-Umra, oftewel ook wel de kleine Hajj genoemd, wil gaan verrichten? Allereerst, Al-Umra begint met de grote wassing, Alvorens al-Ihram. En al-Ihram is eigenlijk de gewijde toestand. En dat is een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichten. Die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. Tijdens deze fase worden de verplichtingen van al-Hajj en van Umrah verricht. Dus men kan alleen de verplichtingen van al-Hajj en Umrah verrichten in een gewijde toestand. In een toestand van al dus men begint met de grote wassing. En dit geldt zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Zelfs een menstruerende vrouw dient deze wassing te verrichten. Twee is het parfumeren van het lichaam. Alvorens el al ihram Dit geldt enkel en alleen voor de mannen. De kleren van al-ihram... Mogen echter niet geparfumeerd worden. Drie is het aantrekken van de ihramkleren. En deze bestaan namelijk uit een boven en onderstuk, ook wel ...Rida' en el-Izar genoemd. Voor de mannen. De vrouwen kunnen hun gewone kleren aanhouden, die natuurlijk moeten voldoen aan de islamitische kledingsvoorschriften. Daarnaast mogen zij geen niqab, oftewel gezichtssluier of handschoenen dragen. En even voor de duidelijkheid, het aantrekken van de ihramkleren betekent niet dat men zich dan ook gelijk in een ihramtoestand bevindt. El ihram begint natuurlijk met het uitspreken van de intentie en dit komt nog. 4. Het aanvangen met l'ihraam vanuit al-Mi'qat. En wat is een miqaat, el -miqaat is een van de verscheidene plaatsen die de profeet vrede zijn met hem voor de mensen, heeft aangewezen als vertrekpunt van l'ihraam. Als zij de intentie hebben om l'hajj of l'umra te verrichten. Dus het aanvangen met l'ihraam vanuit de miqaat vervolgens neemt men de intentie om al-umra te verrichten door het volgende te zeggen labbeikallahumma umrah een vertaling is hier ben ik o oh Allah voor het verrichten van al-umra en alleen bij al-hajj en al wordt de intentie uitgesproken bij de resterende daden van aanbidding, zoals het gebed, de kleine wassing, het vasten enzovoort, mag de intentie absoluut niet worden uitgesproken. Vijf, als men bang is belemmerd te worden in zijn omra door iets zoals een ziekte, hij denkt dat hij het misschien niet zal weten te voltooien, te volmaken, dan voegt hij hieraan een voorwaarde toe die hij aan Allah subhanahu wa ta'ala stelt door het volgende te zeggen. Allahumma mahilli habastani. Oftewel, o oh Allah, mijn plek van Tehallul is daar waar u mij verhindert. Een plek van Tehallul is de plaats waar de gewijde toestand tot een einde komt. Dat men niet verder kan gaan met zijn gewijde toestand vanwege een ziekte. 6. Vanaf het moment dat men de intentie heeft uitgesproken, kan hij aanvangen met Telbia. En Telbia luidt als volgt. L'abbeek Allahumma l'abbeek, la sharika in al wa'n ni'mata, l'aka wal mulk, la sharika en deze woorden dienen door de man luidop gezegd te worden. Dit geldt ook voor de vrouw als zij zich in een gezelschap van vrouwen bevindt. Maar zodra zij in de buurt van mannen komt, dan dient zij haar stem te dempen. En de vertaling van Telbia is als volgt. Hier ben ik, o oh Allah, hier ben ik. Hier ben ik, u hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorwaar alle lof en gunsten zijn aan u. En het hoogste gezag is aan u. U hebt geen deelgenoot. 7. Het is sunnah, dus het is aanbevolen. Om de grote wassing te verrichten bij het binnenkomen van Mekka. En 8. Zodra men het bouwwerk van de ziet dient men te stoppen met Telbië 9 Wanneer men el Ka'aba ziet dan kan hij het volgende zeggen: namelijk Allahumma anta as-salam wa minkas-salam fa hayyina rabbana bis-salam. Vertaling: O Allah, u bent degene die vrij is van alle tekortkomingen. Veiligheid komt alleen van u. Begroet ons daarom, o onze Heer, met vrede. 10. Eenmaal bij Mekka aangekomen, dien je zeven keer het Tawaf te verrichten. En het Tawaf is de rondgang om de Kaaba. Beginnend en eindigend bij el Hajar, el Aswad. En bij de aanvang van Tawaf dient men de zwarte steen te kussen. Indien dit niet mogelijk is, dan kan hij zich beperken tot het aanraken ervan met zijn hand en deze vervolgens te kussen. Blijkt dit laatste ook niet mogelijk te zijn, dan hoeft hij slechts naar de zwarte steen van een afstand te wijzen. Bij aanvang van iedere shout, van iedere rondgang, zegt men bismillah allahu akbar. Vervolgens heeft men de vrije keuze om welke dua, welke smeekbeden dan ook te zeggen tijdens het tawaf. Wel is het gewenst om iedere shoud, iedere rondgang af te sluiten met de volgende woorden. Rabbana Atina fi dunya hasana, wa fil achirati hasana, wa qina nar de precieze plaats waar deze woorden uitgesproken dienen te worden, is vanaf Rokken al Yamani tot aan de zwarte steen. En de Rokken al Yamani is eigenlijk zeg maar, de hoek die voorafgaat aan de zwarte steen. En de vertaling van deze woorden is als volgt O Allah, geef ons in het wereldse leven het goede, en in het hiernamaals het goede en behoed ons voor de bestraffing van het vuur. 11 In elke rondgang dient men Rokken al Yemani terwijl de Yemeni hoek met de hand aan te raken indien dit mogelijk is, zonder deze te kussen. Je ziet dat vele mensen deze fout maken. Na het aanraken van de rokenliamani kussen zij ook hun hand. Nee, dat geldt wel voor de zwarte steen, maar niet voor de rokken rokenliamani. Kun je rokenliamani niet aanraken, dan dien je er niet naar te wijzen met de hand zoals bij de zwarte steen. Maar loop je gewoon voorbij. Twaalf. Tijdens de eerste drie rondgangen dienen alle mannen een handeling uit te voeren, genaamd Ar Raml. En dat is een snelle pas dat gepaard gaat met het bewegen van de armen en de benen, waardoor de man zijn fysieke kracht toont. Daarnaast moeten de mannen gedurende alle zeven rondgangen met el diba komen. En het wat is dat? Dat is het dragen van de rida, oftewel eigenlijk de ikhraamkleren, bovenste stuk, onder de oksel. Het uiteinde van rida gooit men over de linkerschouder. De rechterschouder blijft dus onbedekt. Terwijl de linkerschouder wel bedekt is. Wel dient men na tawaf. Zijn ride weer gewoon te dragen. En beide schouders te bedekken. 13. Vervolgens vertrekt men naar maqam Ibrahim. En maqam Ibrahim is de steen waarop Ibrahim stond toen hij samen met Ismaël een kaaba aan het bouwen waren. Dus als men naar maqam Ibrahim is vertrokken. Dan reciteert hij, wat teghidu min Ibrahim musalla. Oftewel, en neemt maqam Ibrahim tot een gebedsplaats. 14. Men verricht vervolgens twee rakaat. twee gebedseenheden, achter maqam Ibrahim, indien dit mogelijk is anders op een afstand van maqam Ibrahim. Blijkt dit laatste ook niet mogelijk te zijn, dan worden deze twee rakaat waar dan ook binnen de moskee verricht. En tijdens de eerste rakaa van het gebed die men achter maqam Ibrahim verricht, reciteert hij naar surat al fatiha surat al-Kafirun. En tijdens de tweede rakaa, Reciteert men Sorat el ikhlas 15. Men gaat vervolgens naar Zemzem en drinkt veel water. De profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, het Zemzem water is waar het voor gedronken is. Ook heeft hij gezegd, het Zemzem is gezegend en het is voeding. En het is genezing van ziekte. Dus men loopt naar Zemzem en drinkt. Ook kun je een deel van het water over je hoofd gieten. 16. Ga terug naar de zwarte steen om deze te kussen. Het is beter om je nu slechts te beperken tot het wijzen naar de zwarte steen vanwege de drukte. 17. Begeef je vervolgens richting de Safa, en als je deze nadert, zeg dan het volgende. Oftewel, het is een vers uit de Koran. Dat vermeld staat in Surat al-Baqarah, vers nummer 158. En daar staat namelijk voorwaar. waar Safa en al Marwa behoren tot de ceremonies van Allah. Wie dus het Hajj naar het huis of de Umrah verricht. Het is geen zonde voor hem om het lopen tussen beide, Dus tussen Safa zijn twee bergen. Safa en Marwa te verrichten. En een ieder die vrijwillig goed doet. Voor waar Allah is dan waarderend en alwetend. Dus men loopt naar Safa. En spreekt dit vers uit. Vervolgens zegt hij. Abda'u mimma bada'a bihillah. En dat betekent ik begin met datgene waarmee Allah is begonnen. 18. Ga vervolgens op die heuvel. Van Safa staan. Richt je tot el Kaaba. En zeg. Terwijl jij je handen omhoog houdt. Alhamdulillah. Allah lof zij Allah. één keer. En Allahu Akbar. Drie keer. Allah is groot. Drie keer. Daarna zeg je drie keer het volgende. La ilaha illallah. Wahdahu la sharikala. Lahul mulk. Walahulhemd, wahu waalahulli shei şey in Qadir, la ilaha illallahu wahde, anjeza wahde, wanasara abde, wahazam el-ahzeba wahde. Oftewel, de vertaling is als volgt, er is geen ware God behalve Allah alleen. Hij heeft geen deelgenoot. Aan hem behoort de heerschappij en alle lof. Hij brengt tot leven. En hij doet sterven en hij is almachtig over alle zaken. Er is geen ware God behalve Allah alleen. Hij heeft zijn belofte waargemaakt. Hij heeft zijn dienaar de overwinning geschonken. En hij heeft alleen de bondgenoten verslagen. En tussen het zeggen hiervan doet men het dua, smeekbeden, naar eigen keuze. Dus na de eerste keer... Dat hij dit heeft gezegd, doet hij een smeekbede en na de tweede keer doet hij weer een smeekbede. 19. Ga naar beneden en je beweegt je vervolgens zeven keer tussen Safa en Marwa, tussen die twee heuvels. Dit wordt ook wel zij genoemd. Als je aankomt eigenlijk bij de groene vlag, groene lampen, dan is het de bedoeling dat je wat sneller gaat lopen tot aan de volgende groene lamp. Tijdens zij kan men de volgende du'a verrichten. Namelijk, Rabbeg vir warham, innaka ental a'azzul akram. Oftewel, o mijn heer, vergeef en wees genadig, u bent de Almachtige, de meest edele. En iedere keer als je aankomt bij Safa of Marwa, bij de heuvels, iedere keer als je bij een van de twee komt, dan dien je deze te bestijgen en dezelfde handelingen uit te voeren en dezelfde smeekbedes uit te spreken als toen hij de eerste keer saffa besteeg. En zowel tijdens het Tawaf als tijdens het zij zijn er geen specifieke smeekbedes. Want we vaak zien is soms dat een aantal broeders boekjes meenemen en dan voor iedere rondgang hebben ze specifieke smeekbeden. De eerste rondgang, dan zeggen zij bepaalde dingen, specifieke zaken. De tweede rondgang hebben ze weer specifieke zaken die zij zeggen tijdens de tweede rondgang. Maar de waarheid is dat eigenlijk geen specifieke smeekbeden bestaat voor iedere rondgang. Men kan elk willekeurig smeekbeden verrichten... En ook is er een mogelijkheid om de Koran te reciteren tijdens de rondgang of tijdens de zij. 21. Als je klaar bent met zij, dan dien je jouw haar kort te knippen. Of helemaal weg te scheren. Voor de vrouw geldt dat zij een stuk van haar haar afknipt ter grootte van een vingertop. Na dit te hebben gedaan... Als men natuurlijk zeg maar, zijn haren kort heeft geknipt of helemaal heeft weggeschoren. Ben je klaar met je omra en is alles wat verboden voor je was tijdens de ihram weer toegestaan. Maar we zullen ook spreken over de zaken die verboden zijn voor iemand die in een staat van ihram verkeert. Dat zijn eigenlijk de daden die te maken hebben met de omra. En natuurlijk zijn er ook daden. Die te maken met al hajj. En die zullen wij inshallah de volgende keer bespreken en behandelen. Subhanakallah. Bi hamdik shadullah illa illa s